Het is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Hebben oud-partijleider François Hollande gekozen tot hun presidentkandidaat. Komend voorjaar neemt hij op tegenzittend president Sarkozy. Hollande kreeg in de tweede ronde van de voorverkiezing 56% van de stemmen. Zijn tegenkandidaat Martine Aubry 43%. Hollande wil de Fransen verenigen en een gewone president zonder allure zijn, zei hij. De Europese Commissie moet de bevoegdheid krijgen om alle lidstaten te dwingen hun economie aan te pakken, vindt minister Verhagen. Tot nu toe is er alleen sprake van strenger toezicht op het naleven van de begrotingsregels door de eurolanden. Maar dat is volgens Verhagen onvoldoende om de crisis te bestrijden. Brussel zou meer zeggenschap moeten krijgen over het economisch beleid in landen als Groot-Brittannië, Zweden, Polen en Denemarken. Strijders van de nieuwe machthebbers in Libië zeggen dat de stad Ben Walid. ...hebben ingenomen. In het centrum van de stad wappert de Nieuwe Lise Vlag... ...zijn kolonel van het nieuwe regime. Strijders begonnen gisteren een nieuwe aanval op Benny ...een van de laatste steden waar troepen van de verdreven dictator Gaddafi nog stand hielden. Veilig Verkeer Nederland begint een campagne om te waarschuwen... ...voor het gevaar van afleiding in de auto... ...door bijvoorbeeld bellen of het instellen van een navigatiesysteem. Bij vier van de vijf verkeersongelukken speelt afleiding een rol, zegt Veilig Verkeer...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 Den Welden was 33. Het weer, eerst kans op mist, verder bewolkt, maar later breekt de zon ook wat te vaker door. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. De A1, daar wordt vandaag gecontroleerd tussen Emness en Hoevenlaken. En de A12, daar staan ze tussen het knop het Lunette bij Utrecht en Venendaal. Ook op andere plekken kan er worden gecontroleerd, want het KOPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan.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 The fiction of my world, or even imaginary emotions, I'll tell myself anything.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 Of my concrete jungle. Six days a week is way too much. I'm gonna make the great escape. Go we'll on a little getaway. I'll go get my beat up motor. Start it up and head for the green of endless countryside. In the summer I've never been.